Het commissaris. Zet uw sirene op, geef plantgas en zorg dan in tien minuten... voor het huis van meneer en mevrouw Vect staan. Neem desnoods een mee om de baan vrij te maken. Ik word er content van, zijn commissaris. Staf, is kort na de Vect. Pieter. Pieter, wat is er? Gaat je mij nu eindelijk eens zeggen? Domme, hè? Julie was bij Claire Vrooman toen ik haar vertelde... ...waar we de vermoedelijke schuilplaats van de voogd ontdekt hadden. Zij moet dat doorgeblieft hebben aan onze derde man. Nu uw collega langsacht. wordt het geval ze probeert te ontstappen. Komt in, hoor dat je commissaris. Kom maar. Zeg, wat doen we als ze niet komen lopen doen? Er ligt hier ergens een steen. Uh, nee. oh, een tak is dat ook goed. Uh. Blijven staan! Kom mee, tap, voordat er ongelukken gebeuren. wat, wat is er? Ja, ik roep gewoon dat ze moet blijven staan, en dat mensen wordt niet steen. Ja, wacht. dat oh, oh, oh. Dat helpt. Vind toch, dat we wij een keer moeten doen. Ja, Karin. Julie, gedaan nu met de komedie. Tegen wie heb je recht waar Alain zat? Dat chalet in Dardenne, Julie. Tegen wie heb je ge gezegd alleen daar zat? Kom aan, vertel op. We hebben nu geen tijd meer voor oh, Julie. Tegen wie heb je ge dat gezegd? La, laat mij eens even, Pieter. Arrem, moet nog een klatje naar Alain zetten. Luister. luister. Julie, kijk eens naar mij. Luister. En Luister goed. Deze keer zult er niet zo gemakkelijk van afkomen, hè. Is dat begrepen? En daar zal ik persoonlijk op toezien. Eén naam, Julie. Niemand. Ik heb dat tegen niemand gezegd. Ja, maak dan maar iemand anders wijs. Als je nu niet meewerkt, Julie, nu direct. Hè, dan vlieg je voor minstens twee jaar... Wat zeg ik? Drie jaar. Als dat niet goed afloopt mij alleen in de gevangenis. Bestaat het dat? Je weet toch wat dat betekent, doop ik. Dat is drie jaar geen dop. Denk daar maar eens goed over na, hè, meisje? En En als ik wel... Als ik nu wel meewerken, wat dan? Dan kan ik uw naam misschien uit het dossier halen. Fijn toch, dat zouden weinig keer uh... We moeten doen? Ik heb een substituut gehoord, jullie. Hoe zit het? Eén naam moet ik hebben. Je krijgt drie seconden. En uw tijd gaat nu in. Eén. Oh. Twee. Drie. Jean-Luc! Jean-Luc! Hij gaf mij geld om, om, om mijn drugs te kopen. Als ik alles zou vertellen van, van het onderzoek. Hij is compleet gestoord, Jean-Luc. Hij is van plan Alain te vermoorden. Wanneer? Wanneer wil hij Alain vermoorden? Op, op het moment dat, dat, dat de schilderijen verbrand worden. Tom, ik dacht het al, Hoe laat is het? Goh, vijf voor tien. Oh. Kom aan, Julie. Ga dan altijd, kom maar. Julie. Vat Vat. Zet je op de achterban met Julie. Oh. Niels, blank gas naar het huis van Jean-Luc Vrooman. Oh. Alain zit daar toch, hè, Julie? Ja, ja. Ik ja. moet versabel hebben. Die zit toch ook op het zand? Positief. Wagen 12 met commissaris Van In aan alle eenheden. Wagen 12 met commissaris Van In aan alle eenheden. Brigadier Versavel neemt direct contact op. Commissaris Van In aan alle eenheden. Versavel, Guido. De verbranding van de schilderijen moet uitgesteld worden, hoort u mij? Ik hoor je klaar en duidelijk. om het uit te leggen, Guido. Het gaat over leven of dood voor Alain. Laat die verbranding uitstellen, oké? Okay? Het is een bevel. Begrepen, ik doe het nodig. Zeg, van nu, Wat is dat er allemaal met dat uitstellen? Daar komt niks van in huis, hoor je mij. Want voert stond erop dat het om tien uur zou gebeuren. En op tien uur zal het gebeuren. Jean-Luc gaat alleen vermoorden op het moment dat... Man, dat geloof ik toch zelf niet van in. Heb je de slag van de woon gekregen? Commissaris de Keeg? Met u spreek ik. De substituut. Ah, ik zit er ook weer. U stelt de verbranding een half uur uit. Terwijl ik een speciale interventie-eenheid van de Rijkswachtvoerder. Zo niet komt de totale verantwoordelijkheid voor de dodelijke effect op uw schouders terecht. Hebt u dat? Wel uh, Hebt u dat? Uh, ja, als het zo zit. Peter. Guido het is al gebeurd, Bedankt, Guido. Over en uit. Twee minuten voor tien en de spanning stijgt onder de duizenden mensen die zijn samengestroomd in Brugge. Om dit merkwaardig spektakel mee te maken, waar de ontvoedenswale effect, zoals u weet... Nog op twee minuten, En het tout est fini. Maar ik verneem nu van de redactie dat ze een bericht hebben ontvangen van de speciale cel, waartoe onder meer de procureur en afgevaardigden van de Rijkswacht behoren, een bericht dat, zo meldt men mij, de verbranding van de schilderijen met een half uur zal worden uitgesteld, Qua? met andere woorden, tot tien uur dertig dus, terwijl het ook nog onduidelijk blijft waarom tot die maatregel is onduidelijk, oh, pauvre type, uitstel kan maar één ding betekenen, n'est-ce ze zijn ons op het spoor, is essayé de gagné du temps, maar dat zal niet pakken, maar alors? We hebben hier bij ons hoofdcommissaris de Kee... die ons allicht wat toelichting kan geven... bij de recente dramatische ontknoping van de ontvoering van Alain Fect. Nou ja, uh, ik mag wel zeggen dat uh, door de samenwerking van politie en de Rijkswacht... het grote drama op het uh, laatste nip kon vermeden worden. U, u wil daarmee zeggen dat uh, Alain Fect ongedeerd uit de handen van zijn ontvoerders Dankzij een actie van mijn korps en het speciale interventieteam van de Rijkswacht... Uh, dat is correct, inderdaad, ja. ja. Uh, beide acties liepen ook parallel. ...met het uitstellen van de verbranding van de schilderijen... ...waartoe ik al bevel had gegeven. Nu, als ik goed geïnformeerd ben, commissaris, is de...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 Eigenlijk. Dank u wel voor deze reactie, hoofdcommissaris De Kee. Terwijl we dus hiervan op het zand stilaan een einde moeten maken aan deze rechtstreeks uh, interventie. En afscheid moeten nemen van de kijkers die intussen...